De Nederlandse terreurverdachte Sabir K. mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Hij wordt verdacht van het beramen van een aanslag op een Amerikaanse legerbasis in Afghanistan. Minister Hopstelte van Veiligheid en Justitie gaf eind december al toestemming voor de uitlevering. Maar de verdachte ging in beroep. Hij zei dat hij in Pakistan was gemarteld met medeweten van de Amerikanen. En dat hij daarom niet mag worden uitgeleverd. De rechtbank in Den Haag is het daar niet mee eens. Het vliegveld in Eelde is gesloten na de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog op het terrein. Het explosief is gevonden tijdens graafwerkzaamheden om de start- en landingsbaan te verlengen. Het is niet duidelijk hoe lang Groningen Airport Eelde dicht blijft. De toegangswegen naar het vliegveld zijn afgesloten. Voor passagiers heeft die afsluiting geen gevolgen, omdat er voor vandaag geen vluchten staan gepland.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 Daardoor dreigt er een politieke impasse te ontstaan in Italië. Berlusconi heeft alle politieke leiders opgeroepen offers te brengen. Daarmee wil hij mogelijk duidelijk maken dat er volgens hem een coalitieregering moet komen. De angst voor de onbestuurbaarheid van Italië en de terugkeer van Berlusconi op het politieke toneel hebben tot onrust op de financiële markten geleid. Alle beurzen openden flink in de min. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle hoopt dat de Italianen, ondanks de complexe uitslag van de verkiezingen, er snel in slagen een nieuwe regering te vormen. Dat is niet alleen belangrijk voor Italië, maar voor heel Europa, benadrukt Westerwelle. De politie verwacht op korte termijn de verdachten te achterhalen... van de mishandeling van een man van 25 vorige maand... in het centrum van Oosterhout. Gisteravond zond Omroep Brabant beelden uit van die mishandeling. Daarop was te zien hoe de man door verschillende personen... wordt geschopt en geslagen. En uiteindelijk wordt hij bewusteloos achtergelaten. De politie heeft inmiddels 24 concrete tips over de zaak binnengekregen. Concrete tips zijn echt zaken waarbij namen genoemd worden. Um, uh, ik merk daar meteen bij op dat er meer namen genoemd worden dan vijf. En op het filmpje waren maar maar... Dus het kan zomaar zijn dat er mensen bedoeld of onbedoeld beschuldigd worden van dit geweld, terwijl ze er niks mee te maken hebben. Het slachtoffer liep bij de mishandeling onder meer een blauw oog, kneuzingen en schaafwonden op. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek tegen advocaat Bram Moskovic. Er was aangifte tegen hem gedaan van verduistering, oplichting en valsheid in geschriften. En ook had de Belastingdienst onregelmatigheden gemeld in zijn administratie. Advocaat Moscovici over die beslissing van het OM. Ik maakte me daar niet heel veel zorgen om. Er lag een aangifte van de ex-cliënt van mij. Dat hebben ze goed bekeken en er is geen aanleiding om het te vervolgen. Volgens het OM Openbaar Ministerie kan dit geschil buiten het strafrecht om worden afgewikkeld. Het OM noemt een strafrechtelijk onderzoek ook niet opportun... omdat er al een tuchtzaak tegen Moscovici loopt vanwege zijn handelswijze. Moscovici werd eind vorig jaar gerooieerd door de tuchtrechter. Op 22 april hoort Moscovici of hij mag blijven werken als advocaat. En dan het weer nog, veel bewolking en af en toe zon. Het blijft overal droog en het wordt 3 tot 5 graden. En morgen verandert er weinig. Aan de B-verkeersinformatie, er staat één file op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen Nieuwe Dijk en Geertruidenberg 5 kilometer. Er is aan de vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Wat een Dit is een weekend.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 En had de moordenaar van Marianne Vaatstra eerder gevonden kunnen worden? Gesprek met een vooraanstaand Nederlandse DNA-onderzoeker. Kijk dus. Altijd wat. 10 over 9 bij de NCAV op Nederland 2. Kom nu schapruimen bij Mako. Persel, poeder of flacons. 1 plus 2 gratis. Vara. Radio 1. Gids.fm Met de Borna Goedemorgen. Er wordt over weinig zoveel geklaagd als over de Nederlandse spoorwegen. Maar zouden we ook zonder willen? En dan de keus krijgen uit meerdere vervoersbedrijven op het hoofdspoornet? Europa vindt dat dat moet vanaf 2019. Privatiseren die hap en meer concurrentie. Maar is de reiziger daar wel bij gebaat? Is dan ook de logische vraag. Daarover debatteren zometeen de FMV en vervoerder Veolia. Hey! Ja, onmiskenbaar. Johnny Wijsmuller als Tarzan. En wist u dat dienstrijdkreet strijdkreet valt onder het kopje jodelen? Ja, echt waar. Maar waarom heeft dat dan zo'n lullig imago? Bart Plantengaas schreef het boek Jodel in Hi-Fi. En hij komt zo meteen vertellen wat er stoer is aan jodelen. En vrouwen, opgelet, want heeft u nu ook wel eens... dat u in een vaak historisch stadscentrum uw hak opeens kwijt bent... tussen die leuke historische klinkertjes blijven steken... Utrecht doet er nu wat aan. En als u daar beeld bij wilt... surf naar degids.fm Minister Ploemen praat deze week met de autoriteiten in Ethiopië... over gesjoemel met adoptiekinderen. Aanleiding zijn uitzendingen van Argos en Brandpunt, waaruit blijkt dat een meisje uit Ethiopië door een Nederlands paar is geadopteerd zonder toestemming van haar biologische ouders. Volgens United Adoptees International, een belangenorganisatie van geadopteerden, gebeurt dit veel vaker. Hilbrand Westra is van United Adoptees. Goedemorgen. Het ministerie van Justitie heeft gezegd dat dit soort gevallen... dus van dat Ethiopische meisje eigenlijk sinds 2010... nauwelijks meer ja, voorkomen, want uh, dat, dat kan niet kletsjustitie uit haar nek? Ja, dat begrijp ik dat zij dat zeggen, ja. Want? Ja, het is een lastig fenomeen. Adoptie is sowieso een complex onderwerp. En uh, als je het zeg maar, al meer kritisch zou beschouwen... dan het afgelopen tien jaar hebben gedaan... dat zou wel eens kunnen leiden tot een stop op adoptie. Dat is wat de gemiddelde maatschappelijke visie niet uh, naartoe naar wil. Maar justitie benadrukt dat bijvoorbeeld de biologische ouders... of als die niet meer in leven zijn, een familielid... die moeten toestemming geven voor een rechtbank... voordat er echt geadopteerd kan worden. Maar justitie ligt... Nou, ik zeg niet dat justitie ligt, maar ik denk niet dat justitie naast die ouders in de rechterband in Addis Abel wel heeft gestaan om dat te controleren. Dus het is uh, het woord van justitie tegenover het woord van de ouders? Nou, het is in die zin uh, meer het woord van de ene autoriteit naar de andere autoriteit. En in principe zegt de centrale autoriteit, dat is in dit geval de Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie, dat, zij dat ze erop vertrouwen dat zeg maar, de uh, overheid in, in Ethiopië in dit geval um, op de juiste wijze handelt. En gebeurt dat vaak? Dat gebeurt vaak. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Dat biologische ouders niet gewoon weten dat hun kind ter adoptie wordt afgestaan? Nou, weet je, het is nog niet zo lang geleden dat we in Nederland hetzelfde fenomeen hadden over afstandsouders in Nederland. En wat je hebt kunnen onderzoeken afgelopen uh, 30 jaar. is dat de, veel van deze moeders zeg maar, dit nooit vrijwillig hebben gedaan. en ook vaak niet wisten wat de eventuele consequenties van waren. En dan spreken we over Nederland. Je kunt zich voorstellen, als dat zich ergens anders in het niet westland voordoet. dat het nog veel ingewikkelder in elkaar steekt. Maar wat gebeurt er dan? Nou, heel veel van deze vrouwen voelen zich vaak gedwongen of door uh, situaties zoals bijvoorbeeld sociaal-economische redenen of vanwege private redenen bijvoorbeeld dat uh, alleenstaande moederschap niet, uh, niet uh, thuis past in de cultuur zonder dat ze eigenlijk werkelijk willen uh, afstand doen van dat kind. En vervolgens uh, brengen zij bijvoorbeeld het kind naar een weeshuis en denken ze dat het kind ook weer terugkomt als het ouder is? Ja, met name in Afrikaanse landen hebben we ontdekt zeg maar, dat veel van deze vrouwen niet echt bewust van zijn dat op het moment dat ze een kind afstaan in zo'n institutionele omgeving, dat ze dat kind eigenlijk waarschijnlijk nooit meer terug zullen zien. Het kind zit dan in een weeshuis, uh, het kan geadopteerd worden. Wat gebeurt er dan? Want er is toch ook een kwestie van bijvoorbeeld papieren? Ja, maar we weten gewoon uit de, de historie dat de vervalsing van adoptiepapieren gewoon een gewone zaak is geworden. Want er zijn gewoon verschillende belangen aan het proces. En dat betekent, zodra je het kind het land hebt wilt hebben, moet je gewoon een papier hebben. Wat min of meer aantoont dat het kind of wees is of zeg maar beschikbaar is gesteld voor adoptie. En die worden graag gemaakt door bijvoorbeeld een derde partij. Ja, het is geen uitzondering, zeg maar, dat er in landen van herkomst organisaties zijn, private personen met name, die er niet voor zijn... om papier te vervalsen voor adoptie. Nou neem ik aan dat er ook geld is in het spel, dan kan je toch spreken van kinderhandel en dan kan justitie toch optreden. Um, ja, dat zou je zeggen, maar dat ligt wat complexer dan zoals u dat nu stelt. Want in principe kinderhandel of vervoer van kinderen met als reden adoptie is uh, internationaal gezien niet strafbaar, vanwege het feit dat het niet thuis past. ...in het internationaal strafrecht, want er is geen sprake van uitbuiting volgens uh, werden en uh, zogenaamde juristen. Dus volgens de regels van de wet is er dan geen sprake van eigenlijk een misstand en sta je met lege handen? Nou, als een kind bijvoorbeeld vervoerd zou worden van de ene locatie naar de andere locatie... ...vanwege bijvoorbeeld illegale arbeid of prostitutie, dan is dat uh, redelijk snel geregeld... ...want dan is het gewoon wettelijk gezien heel duidelijk sprake van, uh, van uitbuiting... ...en dan is het internationaal strafrecht van toepassing, maar als je een kind voert van locatie A naar locatie B met als doel adoptie, waarvan de adoptieprocedure zeg maar oncontroleerbaar of niet transparant is, dan kun je eigenlijk als uh, ouder van oorsprong echt van je rechten sluiten ja. Want dan gaat het dus om uitbuiting van het kind en niet zozeer om uitbuiting van de ouders, want die verliezen natuurlijk ook meteen en ander. Nou ja, onze focus ligt met name op, op, op beide. Ons uitgangspunt is zeg maar voorkomen van familie desintegratie. Een inzet op alternatieve zorg in landen van herkomst. Om ja, zeg maar, internationale adoptie zo ver mogelijk te voorkomen. Wat moet er volgens u nu gebeuren? Wat nu moet gebeuren is dat we eigenlijk met z'n allen naar een internationale organisatie zouden moeten uh, willen gaan. Die zeg maar, toezicht houdt en controle en zeg maar, ook strafbepalingen gaat toepassen als dit soort situaties voorkomen. En nou dan moet ik ook eerlijk, wel eerlijk toegeven, want dat is nog niet in het nieuws geweest. dat de Ethiopische regering op dit moment alles uh, aan doet. om die adoptieprocedures op de juiste wijze te laten verlopen. Maar ze hebben natuurlijk wat daar support, tijd en aandacht voor nodig. En ik denk dat alleen de negatieve connotatie van het onderwerp hen daar niet echt bij helpt. Want zij moeten natuurlijk ook meewerken om zo'n onafhankelijk orgaan uh, te steunen. Ja, maar het probleem is dat de internationale gemeenschap gewoon niet uh, aan zo'n uh, onafhankelijk orgaan aan wil. Want dat zou ons dus kunnen betekenen dat de weinige adopties die de afgelopen jaren al zijn geweest, uh, misschien wel niet heel of nieuw zou kunnen worden. Dus heeft uw plan dan enige, ja, enige kans van slagen? Nee, we hebben tot nu toe gewoon uh, kunnen zien dat er geen enkele organisatie wilden, zeg maar, mee wil helpen om een uh, structurele controle uit te oefenen in de landen herkomst of uh, de ontvangende landen zoals Nederland. En tot die tijd kunt u alleen maar zoals nu uh, deze zaak onder de aandacht brengen. Ja, nou kijk, het gaat ons niet zeg maar, om een complete adoptiestop. Maar ik denk wel dat we eerlijker zouden moeten zijn rondom het onderwerp afstand en adoptie. Met gevolgen voor uh, het doorgroeien en ontwikkelen van gedopteren. Adoptie houdt niet op bij op het moment dat je in Nederland terechtkomt. En dat is een levenslang iets. Hilbrand Westra van United Adopties International, hartelijk dank. Ja, u ook bedankt. de Gids. Voor de winkeliers is het zeker in deze magere tijden belangrijk... dat de mensen gemakkelijk hun zaak kunnen bereiken. En de Bakkerstraat in Utrecht kampt wat dat betreft wel met een probleem... want vooral de naaldhakdragende vrouwen zouden er wel eens kunnen blijven steken. De hoogste tijd dus voor een analyse. Verslaggever Robert Jan Boy ging op de uitkijk staan. Tja, ik ben de Bakkerstraat al een tijdje aan te observeren. Echt zo'n knusstraatje tussen de Steenstraat en de Oude Gracht. Hartje Utrecht... Met die eeuwenoude geveltjes en die verschillende winkeltjes. Het zijn klinkertjes, het loopt niet echt regelmatig. Je ziet wat gleuven, maar ik moet zeggen dat ik hier met mijn grote stappers moeiteloos overheen ga. Hallo. Hallo, ja, ik ben op zoek naar een radeloze vrouw die is blijven steken met een naaldhak tussen de gleuven van de klinkertjes. Hè? We nee. dragen geen hakken, meneer. Ja, we nee. dragen geen hakken, meneer. Nee. Kijk, we hebben geen aan. Wel als naaldhakken gedragen? Of hier? Yeah, oh, ja, Ja. Bruiloften uh, en zo. Hoe zou dat dan hier lopen? Oh, nee. dat hij zo loopt heel scheef. Je hebt gezegd mij zitten. Ja, oh, en vallen. Hoge en dunne, dunne, slanke hakken. Hoe dun? Ja, we proberen het probleem tot op het bot te ontrafelen. Dun, nou, ik denk uh, een, een diameter van een centimeter ongeveer. Ja, dat is een stiletto-achtige afmeting. Ja. Nogs, ja? Ja. Moeder die het kijkt een beetje dat ze zegt van ja, hoe ja, kun je erop lopen, meid? Ja, precies. Ik heb ze niet. Ja, oefening kunst. En dan loop je hier dus door die bakkerstraat. Ja, ja. En dan zie je al die kieren en al die hobbels. Dan kun jij je indenken dat je echt blijft steken. Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat je blijft steken en dat je je hak beschadigt. En dat is zonde, want dan hm. zien je schoenen er niet meer mooi uit. Maar als je op die uh, stiletto's rondloopt, ja. let je dan extra op van waar je alles neerzet? Ja. Ja, je probeert wel je hak te plaatsen op een stukje waar geen uh, gleuf zit, zeg maar. Want daar blijft hij in steken. En vooral omdat het zo'n dunne hak is, komt er meer kracht op te staan. En dan uh, duw je jezelf als het ware klem in de voeg. Heb je dat wel eens meegemaakt? Ja, dat heb ik wel eens meegemaakt, ja. Toen brak mijn hak af. Het klinkt alsof je het regelmatig meemaakt. <laughs> nou... Niet regelmatig, want meestal als ik naar de stad ga, dan zorg ik wel dat ik wat makkelijkere schoenen aan heb, zodat dat niet gebeurt. Dit probleem hoeft ze dus overal in Nederland voor? Ja, dat denk ik wel. Wel op straten waar, zoals in Utrecht, hè, zijn de straten wat ouder. Ja. Zijn ze wat verzakt. Ja, het is toch een historische stad natuurlijk. Precies, precies, ja. En uh, daar, uh, daar gebeurt dat denk ik vaker dan in een, een nieuw gelegd straatje ergens in een nieuwbouwwijk. We hebben lieve grote stenen, zeg maar. Ja. Grote tegels, maar de dat duurt niet. Maar het ze ongeveer zo strak zijn, hè. Ja. Daar dat komen niet mensen met haak tegen. Kijk, als ze hier, als hier, als hier lopen, dan ja. bre breken je benen. Meneer van de Hoedezaak hier. ja. Zit al nee. jaren hier met de hoedenzaak in, in de bakkenstraat. Al nee. jaren? Negende jaar bestaan we hier. Dat bedoel ik? Kijk, als er mooie straat is, is uh, trekken meer mensen in de binnenstad, hè? Het moet vlakkeren worden. Ja, ja, ja. De binnenstad wordt er gewerkt ja. en iedereen betaalt de belasten. En ja. dan ja. de gemeente wordt er betaald en die er betaald. Kijk, ja. als je niks verkopen, dan, dan is ja. alles er plat. Ja. Goed. En kijk, mensen waren makkelijk gelopen, dat kan er meer. Wacht even, daar hoor ik een, een klakkend geluid, afkomstig van deze laarzen. Dag mevrouw. Hallo. Ja, uw laarzen vallen op, u maakt een oh. mooi klakkend geluid. Ja. Wat is dan aantrekkelijker van die naaldhak? Ja, het is toch sexy hè, naaldhak. Wat maakt het sexy dan? Ja, dat is een goede vraag. Je voelt je er toch wel denk, wat vrouwelijker in, in hakken. Hoezo dan? Ja, hoezo dan? Want die, die, die... Je bent langer, je loopt eleganter. Maar hoe kan je nou eleganter lopen? omdat Je, helemaal, je loopt er helemaal op je tenen dan. die hele hiel ja! wordt naar boven gedrukt, hè? Ja, dat is waar. Ik ben niet, geen voorstander van de hak, merk ik. Nee, nee, ik vraag me dat gewoon af. Ja. Het is eigenlijk natuurlijk gewoon een beetje marteling, hè? Maar ja, we hebben het er voor over. Ja. Asfalteren? <laughs> Kortom, even samenvattend, ja. bij deze dus een oproep... Een op aan alle stratenmakers in Nederland om te beginnen om de klinkers heel dicht bij elkaar te leggen. Heel goed, ja. Maar daarnaast ook nog om overal in Nederland eh, naaldhakbestendige straten aan te leggen. Precies. Zodat de dames ongegeneerd op elegante wijze van het naaldhak gebruik kunnen maken. Precies, ja. Helemaal goed. Dames, ja. hartelijk dank voor deze conversatie. <laughs> Graag gedaan. Ik hoop dat deze oproep gehoord wordt. Ik hoop het ook. <laughs> Tot ziens. Tot ziens. Ja, de naaldhak als katalysator. opdat er, om te beginnen dus in Utrecht, meer gewinkeld gaat worden. De bestrating van de binnenstad wordt volgens de gemeente onder handen genomen. Voor het loopcomfort in het algemeen en natuurlijk de naaldhak in het bijzonder. ZANG 40 jaar geleden scoorden ze hun eerste top 40-hit, de voortops tops met Baby I Need Your Loving. Dehits.fm. joden? De zinder? Auf den bergen? du Joden van Ronald Steinel. Wie kent hem niet? Dit is de manier waarop jodelen het meest bekend is, op zijn Tirols. Maar jodelen is veel meer. Het komt in alle windstreken voor en het is ook van alle tijden. Dat is te lezen in het boek Jodo in Hi-Fi. Uitgebracht door, let op, de Universiteit van Wisconsin. En de schrijver van het boek is een Nederlander, Bart Plantinga, wel lang gewoond in Amerika... aangeschoven bij mij in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is het tweede boek over Joden dat uh, van uw hand uh, is. Wanneer kwam u erachter dat het eerste boek nog lang niet genoeg was? Ja, dat, uh, dat was al heel snel. Uh, de eerste dag eigenlijk dat het uh, in de winkel lag... Uh, had ik net een... Interview gedaan op NPR, National Public Radio. En uh, ik kwam een, uh, een buurvrouw van mijn schoonmoeder tegen op het uh, perron. Uh, uh, wachtend op de trein naar New York. En ze zei: Ik hoorde je interview, vond het interessant. Uh, staat Olivio Santoro in, uh, in het boek? Ik zei: Nee, wie is dat? Oh nee. En uh, ja, het blijkt een uh, 14-jarige. ...host te zijn van een uh, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, uh, een, een, een uh, entertainmentprogramma. En hij jodelde vaak in zijn programma Cowboy Style, uh, Italiaans cowboy van 14 jaar in New York. Maar uh, ja, hij stond er niet in en ik dacht, aha. Tijd voor boek ik, nummer 2. Ja, ja. sorry. Staat Ronald Steinel erin overigens? Nee, dus ja. Oh, nummer drie komt er ook weer aan uh, waarschijnlijk. ja. Misschien wel. Ik kom er nooit af, denk ik. <laughs> Want het nummer dat wij zojuist li liet horen is, is onbekend, of dat is nou nu wel bekend, denk ik. Maar... Ik ken die stijl wel. Ik ken mm. heel wat van die mensen. En daarom heet het boek van Kitsch Folk naar uh, Contemporary Electronic, omdat het uh, die sprong maakt eigenlijk. Yeah. Want waar komt dat vandaan, het jodelen? Ja, er, oorspronkelijk uit Afrika, waar ook de oorspronkelijke mens vandaan komt. En die gingen, ja. Wie weet hoe, hoe lang geleden uh, gingen ze uit Afrika en alle kanten op. En uh, uiteindelijk is het in uh, Zwitserland uh, gekomen. En uh, daar is het een beetje veranderd. Uh. Ja, daar kennen wij het wel een beetje van. Hè? Van, van de bergen en, en Peter ja, en Heidi. Ja, om het zomaar ja. even heel erg ja, uh, toch Heidies, uh, voor ja, bevestigend uh, hier neer te zetten. Um, uh, uit de boek blijkt dus inderdaad dat het veel en veel verder gaat. We hoorden zojuist uh, deze inderdaad ook al. Ja, dit is ook jodelen, hè? Ja, dat is uh, Johnny Weissmuller. Hij is van... Uh, ja, hij is Oostenrijkers. Uh, en uh, de bekendste... en misschien ook wel de beste... Uh, Tarzan ooit. En hij heeft dit kreet... Uh, ontwikkeld zelf, omdat hij... al kon jodelen. En dan uh, hadden ze die, dat geluidje nodig. Maar, uh, ja... Leuke, ik heb een leuk verhaal ja, over hem. Kom maar op. 1959, uh, revolutie in Cuba. Uh, Castro en zijn rebellen die zijn uh, bezig uh, het land te veroveren. En uh, ja, op, ik, ik weet niet waarom, maar uh, misschien waren ze niet bewust dat er een revolutie was. Maar uh, uh, Johnny Westmore was Zat achter, een, achter het stuur in een auto onderweg naar een uh, go, go, uh, golftoernooi ah, uh, met, met zijn vrienden. Ja. En uh, ze werden aangevallen door de rebellen. En richten die uh, de, de geweren in hun gezicht. En het was een angstige moment. En uh, snel denkend, uh, uh, meneer Weismuller dacht: aha, ik ga iets doen. En hij liet die, uh, dat, dat kreetje even horen. En <laughs> plotseling zeiden de rebellen: Ah, thuis en thuis en het is onze, ja, onze held was het. En uh, ja, vlak daarna kregen ze een begeleiding naar het toernooi in jeeps en uh, met, met die auto erbij. Hoe de dus, uh, dus jodel uh... je leven kan redden. <laughs> Zoiets, ja. Uh, als we teruggaan naar de muziek, uh, de grootste Nederlandse jodelhit is toch wel deze. Ja, Thijs van Leer, Jan Akkerman met Focus en dan het nummer Hocus Pocus. Gebeurt dus niet uh, ja, alleen in de Alpen of uh, inderdaad in pikante situaties in Cuba... maar ook in de popmuziek. Waarom uh, koos Focus in ook, dit geval voor die uh, ja, jodel? Ook op het platteland, uh, zonder echo's en zo. Maar <lacht> ja, het uh, uh, is misschien wel een van de meest bekende wereldwijd uh, jodels. En als je zegt, dat is dus een jodel, zegt ze, oh ja, gelijk, oh ja. Ik herinner dat nummer nog, ik ken het nog. Maar het kwam omdat... Thijs van Leer, uh, gebrekkig Engels, uh, ja, hij, hij kon helemaal geen Engels. En ze wouden een door, doorbraak hit uh, hebben op de Engelstalige market. En dan dachten ze uiteindelijk, uh, we, gaan een, uh, we gaan iets uh, anders doen. Dus het werd een nonsens, ja. uh, neutraal, uh, universele... Kreet, dus uh, ja, dan hoor je maar. niet hè, welke taal dat is. <laughs> uh, dit, dit was dan een Nederlandstalig hit, maar ook de jazz... waar ik het niet zo verwacht heeft. het? <middels> Welk verhaal zit hierachter? Ja, er zitten een aantal verhalen, een lange verhalen, maar ik hou het kort. Dit is uh, Lian Thomas, uh, bekend van uh, zijn werk met uh, Pharaoh Sanders van Creator Has a Master Plan. Dus jaren zestig, uh, hele grote uh, plaats. Maar uh, uh, Lian Thomas is, uh, uh, was overtuigd dat de pygmeeën door hem spraken. Dus uh, uh, het kwam. Hij was gewoon een, een zanger, hè? gewoon een zanger met teksten. Maar hij was in een, een yoga uh, kopstand stond hij. En plotseling moest hij iemand bellen. En hij loopt op zijn handen naar de telefoon. Hij viel op zijn mond, tanden door zijn lip. Hij kon niet zingen. Hij moest optreden in uh, Madison Square Garden die avond. Ging toch. Uh, stond op het podium en deze, dit jodelen kwam eruit om... De teksten te vervangen. Dus hij kon niet uh, teksten zingen, maar en het hij sloeg kon goed dit aan. wel. Ja. <laughs> hij sloeg... Ja, het kwam van ergens in zijn ziel of zo. En plotseling deed hij het op uh, ja, alle platen. Is er een Jodelkoning? Uh, ja, dat is uh, Fransel Lang, uh, Duitsers. Uh, veel mensen zijn overtuigd dat hij de beste is. Maar uh, ja, ik vind het gewoon slechte muziek. Dus, uh... U heeft vast een andere voorkeur. Uh, ja, misschien uh, Jimmy Rogers of Hank Williams of zoiets. Deze bijvoorbeeld. I just keep mourning, mourning the Your daddy is And all I do is Dit is Hank Williams, hè? Yeah, yeah, ja, ja. Yeah. En iedereen, and... uh, voor het podium heb ik wel eens gelezen. <laughs> hij ging onderuit, viel flauw. Ja, een soort Beatlemania voordat voor de Beatles bestonden. Het ja, ja, was echt. Uh... Mensen gingen echt. Ze wouden wel tien encore's hebben. toen hij optreedde met, met dit liedje op de, uh, de Grenoble Opry voor de eerste keer. Hij was nog niet een vaste uh, entertainer op, op dat podium. Maar daarna kreeg ik gelijk een contract. omdat mensen hetzelfde Lovesick Blues. wilden horen tien keer achter elkaar, omdat ze zo. Ja, door een dak ging het dus van, denk ik. Ja. het <laughs> ja, wordt uh, ongelooflijk. Mensen vielen gewoon flauw, net zoals ja. uh, je ziet in die Ja. Ongelooflijk. En dat het gebeurt ook in alle windstreken. Jodelen bewijzen bijvoorbeeld deze voorbeeldjes. Papua, Nieuw-Guinea, maar Vietnam... Ja. <laughs> ook onverwacht, maar mag, mag ik toch voor mij de meest onverwachte noemen? Eigenlijk die ik echt niet ja, had okay. verwacht. Uh, R. Kelly is een Amerikaans RB-zanger. Uh, scoorde een hit met het nummer Echo. Wat is daar dan het verhaal achter? Ja, het gebeurt wel vaker in uh, popmuziek. Uh, maar jaren 60, uh, Sam Cooke. en dan uh, uh, ook in uh, hip-hop, uh, Soul, Fuji's. Maar uh, R. Kelly heeft een beetje dat, dat echo echo en jodel overgenomen van het idee dat als je klaarkomt dat, uh, uh, er komt een geluid, toch? Ik... Ja? Dit aan het pikante jodelen, mag ik dat zo het is zeggen? Pikante, maar het bestaat al ook, uh, Olga Halloween heeft het ook over dit soort uh, ervaring. Dat, uh, uh, en ook er zijn uh, jaren zeventig, uh, ja, softcore seksfilms uit Bayerse ba ba streken, dat, uh, dat ook datzelfde idee heeft. Uh, die, die verbinding tussen jodelen en uh, ja. Uh, het geluid dat men making, maakte. Uh, ja, ik begrijp hem. <laughs> <laughs> en R. Kelly geeft er dan weer zijn eigen draai aan. Ja. Uh, het boek Jodel in Hi-Fi van Bart Plantinga. Hartelijk dank. Ja, dank. Tot twaalf uur nog. Concurrentie op het Nederlandse spoor. Dat moet van Europa, maar wat schiet de reiziger ermee op? En de webwereld van een meisje. Dat en meer na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 voor passagiers op Eelde, heeft de afsluiting geen gevolgen... omdat er voor vandaag geen vluchten staan gepland. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. A verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... voor Badmen, 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag... voor Knopend meer twee kilometer na een ongeluk. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A50, Apeldoorn, richting Zwolle. Tussen Apeldoorn en Vaassen staat 3 kilometer. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Zometeen de plofkip die verdwijnt uit de supermarkten is het nieuws van vanochtend. Maar de pluimveehouder vindt onze plofkip eigenlijk een bofkip. Taking over this town, they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 Met z'n zessen zijn ze af Monsters and Men uit IJsland. En dit is hun nieuwe single: King and Lionheart. De het zal u niet zijn ontgaan. Er komt een andere kip in de winkel te liggen... die de bestaande kip, ook wel de plofkip genoemd, moet gaan vervangen. En de meningen zijn verdeeld, want de supermarktbranche is dolblij... maar Stichting Wakker Dier is zeer kritisch. De pluimveehouders die verzetten zich al langer tegen het woord plofkip. Zij bedachten een nieuwe naam voor hun kippen, de bofkip. Ik praat over met Dick Schieven. Hij is kippenboer in de Achterhoek. Goedemorgen, meneer Schieven. Goedemorgen. Even voor de goede orde, deze bofkip, dat is niet die nieuwe kip die dus al de hele ochtend in het nieuws is. Want dat is een ander ras met meer ruimte. Ja, maar het is wel de kip die op weg gaat die kant op. De kip die wij houden, die is constant bezig aan veranderingen. En ja, wat de plofkip is, zoals Wakadier die noemt, daar herkennen wij ons natuurlijk totaal niet in. Want uw bofkip, dus... zeg maar dat, dat plakkaat, dat is eigenlijk dezelfde kip als de kip die dus plofkip wordt genoemd. Uh, nou ja, de plofkip bestaat niet. De plofkip is een fabeltje. Alleen zoals wakker dier het zegt, uh, zoals wij kippen zouden houden, uh, ja, dan vinden wij, wij hebben bofkippen. Onze dieren die worden uh, heel goed verzorgd. Uh, en anders zouden wij daar ook uh, niet zo'n goed resultaat mee kunnen halen. En het goede resultaat is in dit geval dat ze binnen zes weken tijd naar uh, zo'n twee kilo groeien? Nou, dat ze efficiënt groeien naar een, een acceptabel gewicht. En dat daarmee de kostprijs van het vlees laag blijft. Zodat de consument het recht wat wij vinden heeft om, om goedkoop vlees te kunnen eten. Ja, en, en dat is dus wat wakker dier de plofkip noemt? En dat noemt wakker de plofkip, ja. ja Uw kippen die hebben ook net zo weinig ruimte eigenlijk als de kippen die dus onder de term plofkip vallen. Zo'n uh, stuk of 19 zitten er dan op een vierkante meter, hè? Bij ons zitten er uh, inderdaad gemiddeld 20 uh, op een vierkante meter. En wat wakker Dier uh, naast heeft, dat is iets van 3, 24 kippen per vierkante meter. Dus ja, wij zijn al heel lang bezig om uh, terug te schakelen. Alleen, alles heeft zijn prijs. Uh, wij kunnen wel uh, uh, een heel eind terug. Alleen, dan kan ik morgen de deur dicht doen. En dan uh, kan ik ergens anders gaan werken. Dat, uh, dat is ook niet de bedoeling. Uh, wij willen graag die, die dierhouderij in Nederland uh, op de been houden omdat wij juist vinden dat wij het goed doen bij die kippen. En gaat de dierhouderij in Nederland uh, verloren, dan zal de kip in het vervolg ergens anders vandaan komen. En het is maar de vraag of dat vlees of die kippen daar dan wel zo goed heeft. En daarom vinden wij dat juist in Nederland heeft die kip het altijd nog beter dan bijvoorbeeld in Verrewegistan. Maar voor de goede orde, u vindt dus inderdaad zo'n 20 kippen op een vierkante meter. En uh, ja, een kip die dus in vrij korte tijd naar een flinke kip toegroeit, is voor u nog altijd die bofkip. Dat is voor ons altijd nog die bofkip en uh, dat heeft ook een, een, een reden. Wij, uh, wij hebben altijd de opdracht meegekregen efficiënt uh, voedsel te produceren en dat hebben wij ook altijd netjes gedaan. En als, wij, uh, als men vindt dat dat anders moet, dan is dat heel makkelijk, uh, maar dat heeft een prijs. En als die prijs betaald wordt, nou, dan kunnen wij morgen nog om. Maar vindt, dat is niet zo moeilijk. Heeft men nu bijvoorbeeld bij het productschap en de levensmiddelenindustrie... niet al aangegeven vanochtend dat het inderdaad anders moet... door die nieuwe kip aan te kondigen? Niet, niet moet, maar dat we dat toch misschien met z'n allen dan willen. Uh, kijk, als de, de Nederlandse consument die gaat dadelijk bepalen uh, wat wij produceren. Dat, dat is altijd zo geweest. Wij produceren niet alleen voor de Nederlandse markt... maar ook voor de buitenlandse markt. De Engelse markt is heel kritisch. En uh, nou, misschien is die Nederlandse markt dadelijk toe aan een andere kip... En uh, als die consument in Nederland dat graag wil, dan zijn wij echt wel bereid om die kip te produceren. U kunt dat daarin meegaan? Natuurlijk kunnen wij daarin meegaan, maar de consument moet zich wel realiseren dat het dan ge ook gedaan is met goedkope kip. En uh, dat is een keuze. Wij, wij, doen niet iets, uh, wij drukken dit niet in de markt. Nee, wij doen wat de markt vraagt en wij produceren uh, volgens strenge regels. En daar houden wij ons aan. En voor de rest is het voor ons ook zaak om uh, ondernemend te blijven. Hoe kijkt u eigenlijk naar uw kip als u zo'n ochtend opstaat en nu gaat de, de stal binnen? Wat ziet u dan? Ja, ik, uh, dat, is een, dat is een leuke vraag. Ik zie het als een soort medewerkers, is Het personeel uh, uh, eigenlijk? Nou, <laughs> ja, bijvoorbeeld. Uh, ik bedoel, het is, het is een kip. Het is geen mens. Maar het, uh, het is wel heel belangrijk voor mij, die, uh, die kip. Want als, uh, als wij die kip niet goed verzorgen, dan. Uh, ja, dan hebben wij geen inkomen. Zij, zij zorgen eigenlijk indirect ook weer voor ons. En uh, wij hebben maar uh, de taak om goed voor die kip te zorgen. En uh, ja, dat is wat wij, waar wij dagelijks mee bezig zijn. Dat het lekker warm is, dat het lekker fris is in de stal. Dat er goed voer komt, goed drinkwater. Kortom, dat ze gewoon goed verzorgd worden. En hoeveel kippen heeft u dan? Wij hebben op dit moment uh, bijna 200.000 vleeskuikens. Maar u heeft niet zoveel personeelsleden, denk ik? Nee, wij zijn een gewoon gezinsbedrijf. Ik doe dit samen met mijn vrouw. En alleen in de piekperiodes uh, is er een... Uh, is er uh, wat, wat personeel die helpt met het, uh, met het schoonmaken. Dit is voor mij eigenlijk nauwelijks te bevatten. 200.000, een enorm abstract uh, uh, getal. Heeft u nog steeds inderdaad dan dat gevoel van, ja, ze zitten er lekker bij? Ja, zeker. <laughs> ik bedoel, dat gaat ook voor mezelf. Hè. Kijk, ik, ik loop ook dagelijks door die stallen. En ik ben echt niet van plan om uh, uh, overdag mijn werk te doen... in een vieze, stinkende, stoffige, uh, donkere stal. Uh, ik wil ook prettig werken, uh, dus ik vind het voor mezelf ook belangrijk dat die stal uh, lekker fris is en, en dat ik daar prettig kan rondlopen tussen mijn dieren. Dus u blijft het voorlopig en, nog wel doen op deze manier eigenlijk? Ja, maar deze manier, die, zoals wij nu doen, is, daar is helemaal niets mis mee. Uh, ik bedoel laten we ons elkaar geen complex aanpraten. Uh, er is niks mis met, uh, met de kip op dit moment. Alleen. Nogmaals, als de consument graag wil dat wij het anders doen, ja, wie zijn wij dan om dat niet te doen? Met alle plezier. U vraagt, wij draaien. Dat is met alles zo. In de hele pluimveehouderij is een prachtige sector die produceert wat men wil. Wil u biologische kip? Wij zorgen dat het er is. Wil u scharrelkip? Wij zorgen ervoor dat het er is. Alle segmenten die men graag wil, daar kunnen wij aan voldoen. Dus u kunt zich niet vinden eigenlijk toch in die nieuwe kip die vanochtend is gepresenteerd. En waarmee eigenlijk toch een beetje wordt gezegd. ja, uh, die meneer in de achterhoek, daar, die doet het echt niet goed hoor. Dat laatste daar kan ik mij niet in vinden. Nee. Ik kan mij wel vinden in dat men zegt van we, we willen nog weer opschakelen. We willen er nog een nieuwe dimensie aan toevoegen. Met alle plezier. Ik ga daar gewoon in mee. Uh, ik heb plezier in mijn werk. En, uh, en als mijn dieren uh, zich lekker voelen zoals nu. Nou, dan, uh, dan kan het alleen maar leuker worden. En zo nodig komt die nieuwe kip er bij u ook? Nou ja, eigenlijk, eigenlijk is hij er al. Laten we nou eerlijk zijn. Uh, als je kijkt naar de doelstellingen die, uh, die erin staan. Meer ruimte. Wij zijn al bezig met meer ruimte. Uh, minder antibiotica. Nou, er is een giga uh, slag uh, geslagen de laatste jaren qua antibiotica gebruik. Donker. Nou, onze kippen krijgen nu vier uur aan ingesloten donker. Dat wordt straks zes uur. Uh, nu, normaal hebben ze nu overdag nog een siesta van twee uurtjes. Dus uiteindelijk hebben ze die zes uur donker. Hebben ze al. Heel veel van die dingen die zijn al lang ingevuld. Uh, waar het de tijdfactor uh, op vast zit, is dat men ook nog wil naar een ander ras. Wij hebben nu een kuikenras wat heel graag wil groeien. Ja, en daar zullen we misschien dan toch iets anders voor moeten zoeken... dat we een, een wat luier kuiken krijgen. Pluimveehouder Dik het... Schieven in de Achterhoek. Hartelijk dank. Graag gedaan. De Volkskrantlezers die kennen haar van de columns Wiskunde, Meisjes en Gadgetvrouw. En zo nu en dan schuift ze ook aan in tv-programma's om te vertellen over wiskundig nieuws. In de rubriek Tijdgeest praat deze wetenschapsjournalist met Simone Wijmans over haar leven online. De webwereld van. Jonica Smeet. Uh, 3319 volgers op Twitter. En een uur of acht per dag online. En je bent zelf benoemd. Uh, getallen, diva zag ik op je Twitter-profiel. Welke getallenwebsites, wiskundewebsites, zijn nou belangrijk voor jou? Ja, ja, de getallenliever was een naam die me is gegeven en uh, ik moest heel erg om in het artikel. En ik kijk op uh, verschillende sites, dus ik volg vooral bijvoorbeeld op Twitter echt goede wiskundigen zoals Steven Strogast. En uh, ik lees ook weblogs bijvoorbeeld van Terry Terence Tao. Dat is echt een van de grote wiskundigen van deze tijd. En dan kijk ik waar hij over schrijft. Maar dat zijn allemaal dingen die niet zo uh, toegankelijk zijn vaak voor leken. Dus dat is handig. Dan lees ik dat en dan gebruik ik het weer voor mijn stukjes. Uh, maar wat echt een wiskundige site is, die volgens mij voor heel veel mensen handig is, dat is uh, Wolfram Alpha, mm -hmm. alpha met ph.com. Dat is een soort uh, wiskundige zoekmachine waar je allerlei uh, dingen snel kan uitrekenen. Je moet even weten hoe je het invult. Maar bijvoorbeeld laatst had iemand een vraag die had een spelletje en die wilde weten hoe groot de kans was dat hij daarbij een 1 zou gooien. Dat was een of ander dobbelspel. En uh, dan kan je gewoon intypen van probability of a one in three dice rolls of zo. En dan komt dat er allemaal heel snel uit. En Wolfram Alpha kan echt de gekste dingen. Ik gebruik het echt heel vaak ook voor uh, bijvoorbeeld een gevoel krijgen bij grote getallen. Dus als je dan ergens een stukje gebruik je een triljoen. Nou, dat is een 1 met 18 nullen, een absurd groot getal. En dan kijk ik even in Wolfram Alpha en dan staat er vaak een vergelijking met hoeveel zandkorrels er op aarde zijn. Of als je dat in seconden zou doen, dat kan je ook vragen. Dan zeg je trillion seconds en dan zegt hij ook als je nu begint, dan duurt dat tot en met dat jaar. Weet je wel, dat is heel handig. En je hebt zelf ook een site wiskundemeisjes.nl al een hele tijd geleden begonnen. Wat is daar allemaal te lezen? Ja, is, uh, we zijn ermee begonnen als een weblog over wiskunde. En inmiddels houden we hem al een paar jaar niet meer zo bij als in het begin. Dus we zetten alleen nog onze columns van de Volkskrant erop. Dus daar schrijven we ook over wiskunde. En wat we altijd probeerden te doen... is de wiskunde van dagelijks leven te laten zien. Dus dat doen we ook in onze columns. Dus we proberen niet formules te gebruiken... maar gewoon te kijken naar iets wat je tegenkomt. Heet je Een recept van Jamie Oliver... wat in 15 minuten zou moeten kunnen. Dat ik dan denk, nou, ik weet niet hoe die dat meet. Maar volgens mij is dat geen 15 minuten. Maar uh, dus we probeerden heel erg juist... die wiskunde te laten zien ja, in kleine dingen. In filmpjes. Dus dan Zit er in de Simpsons een grapje over wiskunde... of iets over literatuur? Dus dat zijn de soort dingen die we daar deden. Je bent ook een gadget-liefhebber, uh, hè? Ja, dat klopt. Ja. Ik heb sinds kort... een uh, rubriek ook in de Volkskrant... Uh, als de gadgetvrouw wissel ik af met de gadgetman... En uh, de gadgetman doet vooral een beetje de, weet je wel, de nieuwe harde schijven en de speakers voor je, uh, voor je mobiele telefoon. En ik probeer eigenlijk meer een beetje de gekke gadgets te doen. Dus die komen ook vaak van Amerikaanse blogs en van startende bedrijfjes. Dus ik slaap nu bijvoorbeeld al twee weken met een bril die dan midden in de nacht ledlampjes laat knipperen. Zodat je uh, lucide dromen krijgt. Dus dromen waarin je bewust bent dat je droomt en dat je al in actie kan komen. Dus ik lig nu al twee weken als idioot met zo'n gek brilletje op te Slapen. En heb je lucide dromen gehad? Ja, maar het is heel moeilijk om ze onder controle te krijgen. Dus dan denk ik: Oh, nu is het een droom, nu kan ik doen wat ik wil. En dan even later slipt het weer weg. En muziek online? Ja, ook. Ja, ik uh, luister nu heel veel Spotify. Maar ik had bijvoorbeeld vroeger had je ook Pandora. Dat vond ik eigenlijk heel gaaf. Maar dat is geblokkeerd uh, in Europa. En dat werd echt ge, daar werd de muziek echt geclassificeerd door legervrijwilligers. op wat voor eigenschappen het had. En dan kreeg je allemaal aanbevelingen. En ik gebruik ook Last FM voor aanbevelingen. Nou, één ding, dat uh, is ook iets wat ik uh, aanbevolen kreeg via Last FM. En dat was een liedje van The Crips, uh, You Were Always The One. En dat was echt een nummer waarvan ik uh, dacht... waarom heeft niemand me eerder verteld dat dit bestaat? Want je, dat was echt precies het liedje wat helemaal perfect was voor mij. En uh, nou ja, Last FM weet dat dan. En waarom dat nummer? Wat is er zo bijzonder aan? Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje een rechttoe recht aan uh, of zo. ofzo. Maar het ja, de tekst gaat een beetje over zo'n onmogelijke relatie en dat herkende ik wel van een paar jaar geleden toen ik altijd aan het klooien was met de liefde. En het heeft een goed refreintje. en het is weet je, het is niet het beste nummer op aarde, maar het is wel een nummer wat ik heel fijn vind. The Crips met You were always the one. <middels> Ja, ook wiskundemeisje Jonica Smeets klooide wel eens aan in de liefde. En dit nummer beschrijft dat volgens haar perfect. The Crips met You Are Always The One. Alle besproken links en nog veel meer internetfavorieten van Jonica Smeets... vindt u op onze website onder het kopje Tijdgeest. De Europese Commissie die wil vanaf 2019 meer concurrentie op het spoor in de diverse lidstaten en dus ook hier in Nederland. Dit alles om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor de reiziger. Maar is dat ook zo? Want er zijn regelmatig problemen op het spoor... en dan wijst de ene partij al snel met een beschuldigende vinger naar een ander. Hoe zal dat gaan als de concurrentie nog groter wordt? Is het een goed idee? Daarover praat ik met Roel Berghuis van de FNV... en Manuela Lager. Hij is directeur van vervoerder Veolia. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, meneer Berghuis, u bent vakbondsbestuurder van FNV Bondgenoten. U maakt zich grote zorgen over dit plan. Waarom? Ja, als je het uh, de voorstel van de Europese Commissie leest... dan denk je dat het een, een grote grap is. Omdat uh, de Europese Commissie die, uh, verplicht straks... Uh, uh, de Europese spoorbedrijven openbaar aan te besteden. En dat betekent dus dat, dat uh, ja, je als overheid... als Nederlandse overheid daar geen invloed meer op hebt. En ja, dat kan ertoe leiden, zoals het nu in de plannen is uh, gevat... Dat, uh, dat Nederland wordt opgedeeld in, in drie gedeeltes. En uh, ja, voor de reiziger... Die staat totaal niet bij gebaat. Omdat de reiziger dan, ja, bijvoorbeeld van Amsterdam naar Maastricht uh, drie keer moet overstappen. En, uh, en ja dat willen reizigers die. 80% van de reizigers die willen gewoon uh, als ze ergens instappen, willen ze ook uitstappen op de plaats van bestemming. Ja, kunnen ze zomaar opeens een stukje, bijvoorbeeld met Deutsche Bahn vervoerd worden. Ik noem maar wat. Uh, Manuela Gers, u bent directeur van uh, Veolia. Uh, zijn de zorgen van meneer Berghuis terecht? Goed. Ik denk dat die, die zorgen kunnen, uh, ja, voor een deel uh, kan ik me wel in vinden, maar een groot deel ook niet. Kijk, het is zo dat. Um de geest van het ganse is heel goed. Er is meer concurrentie nodig, die efficiëntie moet er gehaald worden. We staan voor besparingen overal in Europa op verschillende vlakken. Die besparingen moeten tot iets leiden. En we hebben het uh, in het verleden gehad in andere sectoren. Het is gewoon een gevolg die eraan komt. En uh, moet je dan de letter van Europa nemen? Dat misschien niet. En dat is misschien te voorbarig. Er moet een goed analyse komen. En niet zozeer een analyse van uh, FNV-bondgenoten of van ons, uh, Violia. Maar van iemand die onafhankelijk is, die even goed gaat kijken... hoe dat naar de letter kan geïnterpreteerd worden. Maar de geest vind ik heel goed. Want concurrentie leidt tot uh, betere efficiëntie en betere kwaliteit voor reiziger. Want u bent al een geld. concurrent, hè? u rijdt ook al op het spoor. Ja, we rijden al op een stukje spoor. Ja. In Limburg bijvoorbeeld? In Limburg, Hoe ja. gaat dat daar? Dat gaat, dat gaat goed. En zelfs de, de, de afstemming tussen uh, NS en Viola loopt daar heel uh, vlot. De tarieven nog niet. Dat hebben jullie allemaal gezien. We hebben nog samen een uitdaging. Maar het uh, rijden op een spoor loopt daar uh, heel vlot. En de reizigers is tevreden. Wij zitten op een heel druk spoor. Hè? Eigenlijk misschien wel een drugsbrede spoor ter wereld. Ik denk nog meer treinen, nog meer problemen. Nee, dat hoeft niet, want uh, kijk, op uh, goederenvervoer... zijn er vandaag al uh, 25 uh, goede vervoerders. Daar hoort niemand, uh, horen niemand over klagen. Dus het samengaan van vervoerders gaat. Dat die afstemming beter uh, moet, is iets anders. En daarvoor moet nog wel een paar stappen genomen worden. Moet ja. er een rol van de overheid zijn om dat te gaan regelen? Meneer Berghuis, als je het gewoon allemaal op elkaar afstemt... Ja. Nou ja, kijk, dat is ook waarschijnlijk het grootste punt. Het, uh, het is een integraal spoorbedrijf. Het, het spoor is... En de spoorbedrijven zijn net zo sterk als de zwakste schakel, zeg ik dan altijd. Als het bij de een misgaat, gaat het bij de andere nog meer mis. Uh, en dus is, het, is de samenhang van, van het spoor enorm belangrijk. En als je dat, die samenhang weg gaat halen, uh, dat is natuurlijk nu al gebeurd. Hè. Je hebt de ProRail als spoorbeheerder, je hebt de NS, je hebt vier regionale vervoerders... We hebben spooraannemers, ook verschillend in gebieden. En ja, die samenhang is enorm belangrijk. En als je dat weghaalt, als je dat fundament weghaalt, ook als overheid... ja, dan, krijg je, dan haal je gewoon enorme problemen. Niet alleen in de winter, maar vele hele jaar in huis. En dat, daar zitten wij natuurlijk niet op te wachten. En de reiziger helemaal niet. U vreest dat het één groot verbrokkeld ja, stuk wordt. Ja, dat denk ik ook. En, en NS uh, is natuurlijk gewoon een oer-Nederlands bedrijf. Uh, waarom kunnen we niet als overheid, als politiek zeggen van... wij gaan voor NS, dat is een stabiel bedrijf. Een vervoerder die uh, in staat is om uh, 1,2 miljoen mensen per dag uh, te laten reizen. Goed voor de mobiliteit. En ja in die zin vinden wij dat NS een goede speler is. En, uh, en natuurlijk is het er ook kritiek op te uiten. Dat heb ik ook. En de mogen reizigers ook. Ik hoorde het zo net nog. Maar uiteindelijk is het wel een stabiele... Uh, vervoerder die, die staat voor wat ze moeten doen. Meneer Lagerzen, in, in Engeland hebben ze erva er ervaring mee, maar niet de allerbeste. Nee, klopt, maar ik ben ook niet voor het model van Engeland. En vandaar, uh, er moet een regie blijven vanuit de overheid. En daar zit soms vaak uh, verwarring bij, ook bij de reiziger. En daar moeten we heel duidelijk overbrengen. Kijk, de overheid moet regie blijven hebben. De overheid moet bepalen of een trein rijdt, of een bus rijdt en waar die rijdt. Maar hoe? In welke vorm? En uh, dat moet de vervoerder. De uitvoering moet bij de vervoerder liggen. Dus we zijn niet voorstander om zelf te gaan beslissen of er een trein moet rijden op een bepaald uh, dorp of gemeente of stad of niet. Daar gaan we niet over. Dus de overheid moet regie blijven houden. De overheid moet ook een regie hebben op die samenwerking. En daarom, uh, dan is het pas mogelijk. Kijk, als we het overlaten zoals in Engeland, dan ben ik ook pessimistisch. Daar moeten we niet voor gaan. Maar we zien in Zwitserland bijvoorbeeld, er zijn 30 vervoerders... die allemaal perfect kunnen samenwerken. En de reiziger ziet het zelfs niet. Daar is het wel veel duurder hè, in Zwitserland. Ja, maar er zijn nog veel meer bergen en tunnels en bruggen. Dus oh, je die niet moeten onderhouder worden, bedoelt u? Oh, die moeten ook gebouwd worden. Oh. Kost maar, wel geld. Uh, maar zou dat lukken om één om, om overheid dat ook inderdaad goed te laten verlopen? Want uh, ze wil het gewoon alsjeblieft niet gaan hebben... over alle problemen die er wel eens zijn en de ruzies. Uh, daar heeft men nu al een flinke kluif aan. Nee, maar, Dat is een keuze. Kijk, vandaag, uiteindelijk het gaat het erom wat de reiziger wil... en wat de belastingsbetaler wil. Laat ons die niet vergeten. Wij kunnen een visie hebben... De bondgenoten kunnen een visie hebben, wij kunnen een visie hebben. Iedereen kan een visie hebben en die kunnen we naar, naar, naar voren brengen. Maar uiteindelijk moet de reiziger gaan bepalen en de belastingspalen gaan bepalen. Als er morgen minder geld is, moeten keuzes gemaakt worden. En ofwel gaan we die halen uit een verschaling van het aanbod. En dan is uh, meneer Berghuis ook niet gelukkig, want dan gaan de werknemers uh, minder zijn morgen. Of het gaat gaan in een verhoging van tarieven. Dan gaan de reizigers niet gelukkig zijn. Of gaan het gaan uit efficiëntie. Wel, ik denk als je de reiziger en de aan het woord laat, dat die voor de efficiëntie gaat. Dan moet je ook in die richting kunnen handelen. En dan kom je in de inrichting waar die concurrentie er is. Maar met de regie van de overheid. Meneer Berghuis, de reiziger wil gewoon lekker reizen. Nou, het Goedkoop en efficiënt. Het spoorbedrijf het is, dat is helemaal terecht dat de reizigers dat eisen. Uh, maar het spoorbedrijf is een nutfunctie. Het is een publieke functie. En dat moeten we in eigen hand houden als we dat zeg maar, aan andere bedrijven geven. Wat voor een deel natuurlijk al bij de regionale vervoerders, ook bij de heer Lagerse is, is gebeurd. Is dat niet de Nederlandse tak bepaalt, maar uiteindelijk de Franse. En bij Arriva, in, in het geval van Arriva, de Duitse spoorwegen. Dus Viola heeft een Franse moeder, om het zo ja, te zeggen. Ja, en die bepalen gewoon wat, wat hier gebeurt. En als er het, als het te weinig rendement is, dan gaat gewoon de stekker eruit. En dat is feitelijk natuurlijk ook op dit moment bij Violia aan de orde. En uh, ja, dat vinden wij zeer spijtig. En dan laat je de reiziger en, en ook het personeel in vertwijfeling achter. Want dan rijdt er helemaal geen trein meer, meneer Legersen. Nee, dat als is, uw moeder dat zegt. Nee, nee dat is totaal geen... Uh, dat is totaal geen zorg. Hè. Um, het is zo dat uh, onze moeder wil via Nederland verkopen... maar dat is om waarde te creëren om de schuldgraad van de groep te verminderen. Dus niet om van iets af te geraken, maar om waarde te creëren. Um, op het eerste punt, het is wel heel belangrijk om opnieuw... ik zeg, die regie moet bij die overheid zijn. Dat moeten wij niet gaan bepalen. Het is een nutsfunctie, dus de overheid bepaalt wat er moet uh, gebeuren. De uitvoering ervan, die moet... en als er een bepaalde procenten naar een buitenlandse aandelaar zouden gaan... wel. Als het marktmodel 30-40% voordeel voor de staat genereert... Wel waarom zou we wakker liggen van 3% die dan naar eventueel een andere uh, buitenlandse groep zou gaan? En wat doen we met uh, de Nederlandse overheid die winst maakt... maar die het investeert in het buitenland? Is dat niet evenveel risicodragend en geld naar buitenland dragen? Dus uh, efficiëntie kan er gehaald worden. Ik denk dat iedereen het over eens is en, en laat ons ervoor gaan, want het geld is er niet meer. De overheid bepaalt, meneer Berghuis, maar in dit geval wil Brussel dit heel erg graag. Ja, en ik, ik hoop ook dat uh, donderdag de Kamer daar een aantal dingen over zegt... dat uh, ze inderdaad invloed willen houden. En als ik de politiek goed gevolgd heb, dan willen ze dat ook. Uh, nou, ik denk dat het niet kan dat de inmenging van Brussel uh, ertoe leidt... dat het spoor wordt opgesplitst. Dat zou een ramp voor de Nederlandse spoorwegen zijn... en volgens mij een ramp voor de reizigers. Donderdag praat de Kamer over. Hartelijk dank Manuela Gersen van Veolia en Roel Berghuis van FNV. Ja, kan ik u nog een kijktip meegeven voor vanavond? Uh, nou ja, u kunt bijvoorbeeld kiezen voor de Gouden Eeuw op Nederland 2 om 5.30. Maar dan kunt u niet kijken naar de serie Afrika met David Attenborough. Straks op deze zender Jurgen van den Berg. Ik zie hem aankomen lopen, maar hij is te laat. Surf naar gids.fm. Tot morgen.